8 uur, het NOS-journaal, Liselot Thomassen. Opstand in Syrië breidt zich uit. NAVO-commandant beschuldigt Gaddafi's troepen van immoreel gedrag... en Cuba wordt minder communistisch. De opstand in Syrië tegen het regime van president Assad breidt zich uit. In Homs, de derde stad van het land, hebben vele duizenden betogers... gedemonstreerd op het belangrijkste plein in het centrum. Ze eisen het aftreden van president Assad... Politie en leger hebben met geweld geprobeerd een einde te maken aan de demonstratie. Op internet zijn beelden te zien van felle beschietingen en mensen die in paniek wegvluchten. De betogers hadden gezegd dat ze niet voor geweld zouden wijken. Het is niet duidelijk of er nu nog wordt gedemonstreerd op het plein. Het is al weken onrustig in het land. De demonstranten begonnen in Dara in het zuiden. En de afgelopen tijd zijn er in tal van andere steden, waaronder ook de hoofdstad Damaskus, felle protesten geweest tegen het bewind van Assad. De commandant van de NAVO-operatie in Libië beschuldigt de troepen van Gaddafi in Misrata van immoreel gedrag. Volgens de Canadese bevelhebber Bouchard zitten sluipschutters van Gaddafi op de minaretten van moskeeën en schieten ze van daaruit op burgers. Verder verschuilen Gaddafis mannen zich in scholen en ziekenhuizen om bij eventuele luchtaanvallen van de NAVO buiten schot te blijven. Bouchard maakte zich grote zorgen over het lot van de inwoners van Misrata. Het is belangrijk dat de troepen van de NAVO de inwoners van de stad beschermen. Anders zullen er waarschijnlijk duizenden doden vallen, aldus Bouchard. Misrata wordt al weken bestookt door troepen van kolonel Gaddafi. Die gooien clusterbommen en vuren raketten af. Volgens een ziekenhuisarts zijn in de strijd al duizend mensen om het leven gekomen. Cuba gaat een minder strenge communistische lijn volgen. privé-initiatief en kleine privé-ondernemingen worden toegestaan... en de staat gaat zich op tal van fronten minder met de burger bemoeien...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 Japan heeft er nog steeds vertrouwen in dat Amerika zijn staatsleningen keurig afbetaalt. De Japanse regering bevestigde het vertrouwen in Amerikaanse waardepapieren nadat kredietbeoordelaar Standard Poor's de lange termijnverwachting voor de Amerikaanse staatsschuld naar beneden had bijgesteld. S&P maakt zich zorgen over het al maar oplopende tekort in de VS... en het verschil van inzicht onder Amerikaanse politici... om die staatsschuld te verlagen. Er is een kans van 1 op 3 dat de Amerikaanse waardepapieren... de komende jaren daadwerkelijk de hoogste AAA-status verliezen... zegt de kredietbeoordelaar. Japan is na China het land dat het meest belegt... in de Amerikaanse staatsschuld. Wall Street sloot na de waarschuwing van Standard Poor's... ruim een procent lager.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 Vooral het gebruik van sleepnetten is een probleem, zegt het Natuurinstituut. Daarin worden allerlei vissoorten tegelijk gevangen... en ze vernietigen zo het leven op de bodem van de Middellandse Zee. Het weer zonnig. Vanmiddag trekken enkele wolkenvelden over het westen. De maxima komen uit tussen 19 graden aan zee en 23 in het binnenland. De rest van de week houdt het vrij zonnige en droge weer aan. De middagtemperatuur ligt rond 23 graden. ANB-verkeersinformatie. Net als gisteren wordt het in het laatste gedeelte van de ochtendspits toch nog druk. Er staat 225 kilometer aan files. Er zijn een paar ongelukken gebeurd waardoor het extra vastloopt. De A6 vanuit Emmeloord in de richting van Muiden. Daar staat tussen Lelystad-Noord en Almere-Buiten-Oost 4 kilometer verkeer kan er alleen maar over de vluchtstrook vanwege dat ongeluk. En op de A8 richting Amsterdam staat nog steeds 7 kilometer... tussen Courmenie en het Knoopend Koenplein. Eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd op de A15 richting Nijmegen. De weg is wel weer vrij, maar tussen Echtot en Dodewaard... nog steeds 5 kilometer langzaam rijden. En er is een, een, een lading houten platen verloren op de A27... in de richting Van Breda. Dat levert tussen Hank en Geertruinenberg 2 kilometer file op. De houten platen liggen over beide rijstroken. A58 Tilburg-Breda, daar staat tussen Geelze en Ulvenhout... vijf kilometer door een ongeluk. Hier is de linker zo dicht. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Een kleine private bank geeft u veel aandacht. Een grote private bank geeft u veel zekerheid. Een bijzondere private bank geeft u beide. Insinger de Beaufort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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. FNV is het eens geworden over het feit... dat ze het intern nog oneens zijn over een nieuw pensioenstelsel. Luchtreizigers zijn het vast ook niet eens... met de oplopende brandstoftoeslag op vliegtickets. En in Syrië zijn de opstandelingen het absoluut niet eens... met president Assad. Daar gaan we het over hebben. Syrische veiligheidsgroepen hebben vannacht in de stad Homs namelijk geschoten op betogers. Die waren met duizenden op het centrale plein bijeengekomen om te protesteren tegen het bewind van Assad. Op YouTube is een filmpje verschenen waarop het schieten op betogers is te zien en te horen. geschiet dus en uh, volop paniek in Homs. Wij gaan naar Nicole de Vever, correspondent. Uh, Nicole, jij zit in Jordanië, maar uh, weet veel over Syrië... en uh, houdt het daar ook in de gaten. Dit heeft zich allemaal vannacht afgespeeld. Heb jij inmiddels meer informatie over wat er in Homs is gebeurd? Nee, heel weinig. Uh, wat je wel hoort is dat Homs eigenlijk vanaf uh, gister, gister, van de buitenwereld is, uh, is afgesloten. Er zijn veel demonstraties geweest de afgelopen dagen... Uh, er werd een begrafenis gehouden, daar kwamen veel mensen op af. Het vuur werd geopend op de rouwende. daar weer vielen weer veel doden bij. Gisteren was er dus weer voor de nieuwe slachtoffers een begrafenis. En uh, duizend mensen die weigerden dus naar huis te gaan. Maar is het heel moeilijk voor journalisten, ook die nog in, uh, in Syrië zijn, om te berichten vanuit de plekken waar eigenlijk het hardst gedemonstreerd wordt. En je ziet dan ook dat uh, ja, veel mensen zijn aangewezen op de filmpjes op YouTube, op het internet, op ooggetuigenverslagen. Die, uh, die het lukt om informatie naar buiten te brengen. Maar het is lastig om een precies beeld te krijgen. Wel is duidelijk dat uh, aan de hand van die ooggetuigenverslagen dat mensen dus weigerden het centrale plein te verlaten. Ze eisten dat Assad zou vertrekken. En uh, ja, toen negeerden een bevel om het plein te ontruimen. En toen werd het vuur op hen geopend. Veel demonstraties in, in Homs dus de afgelopen dagen al. Dat al saapplein plein is bezet, zouden de demonstranten hebben omgedoopt in het Tahir-plein. Wordt Homs hiermee um, het centrum van het protest tegen Assad? Ja, het is... Ik heb het te voorspellen in Dara, de plaats aan de Jordaanse grens, waar de protesten begonnen. Gaan de, die protesten ook nog steeds door? Maar daar werd het wat rustiger. Afgelopen vrijdag werd ook daar weer gedemonstreerd. En toen werd er, werden er weinig veiligheidstroepen op de been gebracht. En men hoopte dat het eigenlijk een soort kentering zou zijn. Uh, in, in de aanpak van het regime ten opzichte van de demonstranten. Assad hield ook een toespraak die een stuk verzoenender was. Hij zei: uh, Ja, mensen hebben legitieme eisen. Ik begrijp het wel, we gaan de noodtoestand opheffen. Maar nu wordt het toch weer keihard uh, opgetreden. Ja, en vooral in Homs gaan de protesten door. Ook uh, uh, ja, eigenlijk op gang gebracht door de dood van een belangrijke uh, religieuze leider, een sheikh. Uh, die kwam uh, in het weekend om het leven. Ja, en dat vraagt weer echt tienduizenden mensen op de benen. Zie jij parallellen met uh, Egypte, waar jij ook geweest bent op dat Taghierplein? Uh, wordt het aannemelijk dat Syrië Egypte achterna gaat, Nico? Nou, het is een hele andere situatie. Wat je wel ziet is dat iedereen die heeft natuurlijk gekeken naar Egypte, naar dat plein van de bevrijding... En je ziet nu dat als er in de Arabische wereld, ook in andere steden, in Syrië... maar ook in andere landen, wordt gedemonstreerd... dat het centrale plein wordt omgedaald tot het plein van de bevrijding. En daarmee spreken de demonstranten dan hun wens uit Egypte achterna te gaan. Maar wat een groot verschil is met Egypte... bijvoorbeeld in Egypte, daar stond uh, alle Arabische media stonden achter de demonstranten. Al Jazeera deed mee alsof ze een van de actievoerders waren. En dat is in, de, in, in Syrië echt anders. Veel Arabische regimes die, ja, die zien toch met angst en gemoed tegemoet... Als Assad echt zou vallen. Wat gebeurt er dan met het land? Krijgt de meerderheid het dan voor het zeggen? Wordt het overgenomen door moslimfundamentalisme? Wat gebeurt... Er, betekent het voor de stabiliteit in het buurland Libanon? Want Assad heeft niet echt heel veel vrienden in de regio. Maar iedereen is bang voor het alternatief... als het land straks uit elkaar zou vallen als hij weg is. En dat maakt het een eenzame strijd voor de, voor de demonstranten in Syrië. Goed, wij houden de vinger aan de pols voor zover dat mogelijk is. Want uh, het is lastig, Nicole zei het al, om Syrië binnen te komen. Nicole, dank je wel. Twaalf minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De FNV wil verder praten met de werkgevers over een nieuw pensioenstelsel. Maar de problemen binnen de FNV zijn nog niet opgelost. De bonden bakken onderling nog steeds over de vraag hoeveel zekerheid een pensioenregeling moet bieden. Voorzitter Agnes Jongerius was gisteravond positief. Op een aantal punten is er binnen FNV wel overeenstemming bereikt. Het lijkt eensgezindheid wel te zijn bij de FNV, maar er moet intern nog wel gesproken worden. gert -Jan Dennekamp volgt die pensioenonderhandelingen op de voet. Van de economieredactie is hier. Gert-Jan, wat is nou het belangrijkste punt? Ja, die zekerheid dus, maar waar zijn ze nou over verdeeld binnen de FNV? Je kunt het andersom zeggen. Het kernpunt is hoeveel risico durven we te nemen voor ons pensioen. En dan herken je eigenlijk twee groepen. Een groep die zegt we moeten aankoersen op een zeker pensioen. Of een groep die zegt ja, we moeten meer risico accepteren. Maar dus ook meer, als je meer risico accepteert, meer onzekerheid. Dat klopt, uh, uh, want uh, um, de keerzijde is als je een zeker pensioen wil dan uh, heeft die zekerheid een prijs. De toezichthouder zal zeggen, als je iets belooft... dan moet je het geld ook reserveren. Dus geen risico's nemen, uh, de marktrente berekenen... hoge buffers aanhouden. En dat beperkt de fondsen heel erg in de beleggingen. En het gevolg kan zijn, lagere pensioenen... of in ieder geval pensioenen die mogelijk langere tijd... niet zullen meegroeien met de stijgende prijzen. En vandaar dat de andere groep zegt, maak het allemaal wat flexibeler. Dan nemen we inderdaad meer risico... maar tegelijk is de kans op hogere rendementen en dus een hoger geïndexeerd pensioen ook groter. En uh, uh, dan is de kans weliswaar ook sneller dat, uh, dan in het verleden... dat er gekort moet worden. Maar we hebben uitzicht op een reëel pensioen. Nou, En daarover werd de laatste tijd onderhandeld. Maar de FNV-bondgenoten en een grote groep anderen die zegt... ja, we willen toch weer terug naar die eerste zekere variant... Uh, en we willen niet verder uh, op deze voet. Ja. En dan is nog de vraag bij wie uh, het grootste risico komt te liggen. Hè? Wie draait er uiteindelijk op? voorop. Ja, want uh, dat is de discussie die nu ook met uh, de werkgevers uh, speelt. Wat als het misgaat? Nou, de vakbond vindt dat in het huidige akkoord uh, dat nu op tafel ligt... het risico te veel bij de werknemer uh, ligt. De werkgever moet volgens de werknemers ook gedwongen worden om extra premie te storten als het gewoon tegen zit, financieel tegenzit en de beurzen niet het rendement opleveren uh, uh, die we allemaal verwachten. Niet alleen de werknemer moet dat dan ook voelen, maar ook de werkgever moet dat voelen. En daarnaast uh, wil de vakvereniging uh, ook weer in overleg met de overheid... want in het akkoord zat een belofte dat de AOW omhoog zou gaan. Dat zou winst zijn voor de werknemers, maar nog steeds is onduidelijk hoeveel die AOW omhoog gaat. En dus uh, is Jongerius opnieuw op pad gegaan om met de overheid te gaan overleggen van ja maak nu minister maak nu eens duidelijk hoeveel gaat die AOW omhoog. Hmm. Ja en dan ook met de werkgevers praten over de verdeling van de pensioenpremies eh, en, en de zekerheden en onzekerheden. Is het wel verstandig van de FNV om dan nu met de werkgevers weer te gaan praten als je zo verdeeld bent? Want dan maak je het voor de werkgevers wel heel gemakkelijk om het eh, te schieten natuurlijk in je betoog. Ja, dat klopt. Op een fundamenteel punt zijn ze het oneens. Maar tegelijk hebben de werkgevers vorige week ook al wel aangegeven... dat ze uh, de redelijkheid van het andere punt ook wel zien. Dat uh, uh, als het beeld ontstaat dat als het slecht gaat, alleen de werknemers moeten bloeden... dat er dan geen akkoord uh, kan komen. En die boodschap heeft Jong gisteren opnieuw... Uh, uh, toch wel heel duidelijk richting werkgevers uh, uh, gegeven. Ja, en dan uh, op het hoofdpunt moet natuurlijk eerst de FNV eruit zijn... voordat je verder kunt uh, praten met uh, uh, werkgevers en uh, de overheid. En het hoofdpunt is, hoeveel risico zijn we bereid uh, te nemen? En het blijkt dat de FNV-achterban toch van, uh, uh, van plan is om daar de voet dwars te zetten... en te zeggen van ja, wij willen toch... Een zekerder pensioen. Misschien dat die in de toekomst dan wat lager uitvalt. Maar die zekerheid die willen we de mensen niet afnemen. En daar tegenover staat dus de groep die zegt, laten we toch iets flexibeler zijn. Want mensen rekenen niet alleen op een zeker pensioen. Maar ook een pensioen waarmee ze de oude dag goed kunnen uh, doorstaan. Dat ze nog steeds de koffie en uh, de dingen kunnen kopen waar ze altijd op rekenen. Zou je in ieder geval, al kunnen concluderen dat het uh, proces langer gaat duren. Wat dan weer slecht nieuws is voor het kabinet natuurlijk. Want het kabinet heeft haast, dat moet bezuinigen en wil het graag geregeld hebben. Ja, dat klopt. Uh, nou ja, dat, dat kun je echt wel stellen. Uh, in december klaar zijn en nou ja, ik denk als ze in mei weer echt om tafel gaan zitten... dan is het vroeg en uh, ja, dan hebben ze nog steeds geen akkoord. Dus dan kan het ook nog wel weer even duren. Het zal nog wel een paar weken uh, duren. De partijen worden wel wat ongeduldig, de overheid. Werkgevers ook wel een beetje. Maar aan de andere kant, ze hebben elkaar ook wel weer heel hard nodig. En dus wachten werkgevers en de overheid voorlopig af hoe de slag binnen FNV afloopt. Gert-Jan Dennekamp over het... Uh pensioenstelsel waarover het dus weer onderhandeld gaat worden. En zo dadelijk veel commotie over die Marathon van Boston... hebben we het er al even met Tom van Teck over gehad. Er is een wereldtijd gelopen, maar die wordt niet als zodanig erkend. Dat spreken we over straks met oud marathontopper topper Marty ten Katen. Eerst maar eens even horen van Dennis mooi hoe het op de snelwegen is, Dennis. Nou, het is net als gisteren weer. Dat het in het staartje toch weer druk wordt Aha. door ongelukken. Um, 265 kilometer aan file staat er op dit moment. De A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Buiten-Oost... 5 kilometer door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En ook een ongeluk op de A6. A7, Zaandam-Horen, tussen Purmerend Noord en Avenhoorn. Twee kilometer daardoor. Hier is de rechterrijstrook dicht. A15 naar Nijmegen, tussen Echtot en Dodewaard. Nog vijf kilometer door een ongeluk vanochtend. En de A27, Gorkum breda Daar staat tussen Werkendam en Hank 5 kilometer. Er liggen daar houten platen op de weg. Die zijn daar verloren die liggen over beide rijstroken. A58, Breda-Eindhoven, tussen Hilvarenbeek en Beek en Oorschot, 9 kilometer. En een ongeluk op de A58 in de richting van Breda... tussen Geelze en Ulvenhout, 6 kilometer. Maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. De brandstoftoeslag kan het humeur van reizigers danig verstoren... zeker als de vakantie al geboekt is en je opeens moet bijbetalen. Nou, we over praten met de directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen... de ANVR, Frank Oostdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Oostdam, hoe ziet het eruit voor de komende tijd? Wat voor een onplezierige verrassing krijgen met name de luchtreizigers... Nou ja, helemaal in de toekomst kijken kunnen we niet. Maar um, ik kan alleen maar zeggen hoe het nu gaat. En nu inderdaad worden vakantiegangers, consumenten die uh, pakketreizen, uh, boeken geconfronteerd met brandstoftoeslagen. Ik vrees dat het een soort fact of life is tegenwoordig. Maar hoeveel is het nu ongeveer? Nou, ik kan niet zeggen. Dat het verschilt van luchtvaart tot uh, luchtvaartmaatschappij. Um, en dat hangt ook af van, van uh, motoren, van vliegtuigen. Het is dus, dus een heel divers beeld. Dus ik kan daar geen, uh, geen, geen algemeen beeld van geven. Maar wordt er veel over geklaagd? Want de reisbranche ja. wilde van af hè, van die toeslag. Nou ja, dat is, en dat is natuurlijk wel, wel sneu. Kijk, als je een, een vakantiereis hebt geboekt... Uh, het verschilt een beetje... Hè, dat het een altijd technisch verhaal moet worden... maar het verschilt een beetje van waar je naartoe gaat. Als je een, een, een, een vakantiereis boekt... Uh, charter, met een Nederlands charter naar, naar Spanje bijvoorbeeld... dan geldt het weer niet. Maar als je een, een rondreis naar de Verenigde Staten doet... met een luchtvaartmaatschappij... dan loop je inderdaad de kans dat je uiteindelijk nog een keer... met een toeslag wordt geconfronteerd. Ja. Hebben de klagers gelijk? Want de automobilist wordt natuurlijk ook met een recordprijs... geconfronteerd bij de pomp. Ja, nee, de klagers hebben... Geen in dit geval. Het hangt een beetje af van, ook van de techniek. Luchtvaartmaatschappijen voeren niet steeds zoals een pomp uh, dat wel doet. Elke keer met een kleine verhoging uh, een toeslag door, maar doen dat gewoon op gezette tijden, als het echt weer een exceptionele verhoging is. Maar ook de mensen die net nog in de file staan, die, ja, die merken ook dat het aan de pomp duurder wordt. Dus dat, daar heeft een vakantiegang helaas, helaas ook mee te maken. Nou ziet de reisbranche um, geven ze aan meer hel in het verhogen van de ticketprijs als alternatief. Wat zou dat uithalen dan? Nou, één ja, want dat geeft meer duidelijkheid richting consument. Aan de andere kant hebben we er ook wel begrip voor dat, dat luchtvaartmaatschappijen dit moeten doen. Want uh, ga maar na, als je steeds meer moet betalen voor ja. de kerosine... We dan ze moeten dan ook maken geld steeds... verdienen natuurlijk. Wat zegt u? Ze moeten ook geld verdienen. Nou nee, maar, dan maakt het, maar die, die kerosineprijs maakt zo'n groot aandeel uit van de totale ticketprijs... Uh -huh. ...dat ze daar ook enige mate van flexibiliteit in willen hebben. Ik zit hier niet namens luchtvaartmaatschappijen, maar we hebben, wel, we hebben er wel begrip voor. Dus schapt een hoe leuk... fenomeen werkt natuurlijk. U snapt wel hoe het fenomeen werkt. Ja, ja, ja, we snappen wel. We hopen dat. We proberen dat ook de klanten uit te leggen. Maar dat is nou, af en toe natuurlijk niet leuk. Maar een verhoging van ticketprijs? Ziet u dat ook zitten? Nou, uiteindelijk. Maar eh, ik heb ook geleerd dat we bij Fact of Life moeten moeten neerleggen. De techniek is niet zo moeilijk, niet zo makkelijk te veranderen. Dus als we nou zeggen dat we dat van vandaag op morgen hebben geregeld, dan zeg ik nee. En zal de consument toch ook, nou, in de toekomst toch rekening moeten houden met, met toeslagen. Accepteren. Frank Oostdam, directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Dank u wel. Nou, met brandstoftoeslagen heb je niets te maken... als je wilt recreëren in de Volgermeerpolder. Want, Joris van der Kerkhoff, daar moet je heen. Te voet of op de fiets? Te voet of op de fiets? Eh, er komen wel drie parkeerplaatsen, maar dat is voor, eh, eh, voor gehandicapten. Je kunt er gaan skaten, er ligt goed asfalt. Eh, en als eh, in de loop van de ochtend het beeldje... de veenarbeider is eh, onthuld door Kroonprins Willem-Alexander... dan gaan de hekken weg en dan kan Amsterdam-Noord... naar Broek en Waterland en andersom... Eh, je hebt dan wel, uh, je hebt, we proberen deze ochtend te genieten van de schoonheid van de omgeving. En toch, als je van hier naar die flats kijkt uh, in Amsterdam-Noord... meneer Gondel, u, u was wethouder uh, toen het allemaal ging spelen, de grif, het gif hier. Dat is, dat is dat toch weer niet zo mooi, hè? Uh, toen ik was wethouder, toen we het gingen saneren, gelukkig. Uh, dat was twintig jaar later. Uh, <laughs> nou ja, het uitzicht, uh, als je over het zand heen kijkt, is, uh, is, uh, is wel mooi... Maar het zand moet nog groen worden. Dat ja. gaat nog even duren. Nou, tussen dat zand en het groen eh, is water. We kunnen hier een trapje omhoog hebben, we nog iets meer uitzicht. Kunnen we ook de andere kant op kijken. Verboden toegang voor onbevoegden. Maar wat maakt ons dat uit? <lacht> Philips Dufa was eigenlijk ook wel een beetje onbevoegd eh, in nou, de jaren 60. Het enige, was het enige was dat ze juist toestemming hadden natuurlijk. Maar, het maar was wel, eh... hadden ze ook toestemming om echt die rotzooi die uiteindelijk later gevonden is... om die hier in alle vo volle glorie neer te leggen? Uh, ik durf dat niet met zekerheid te zeggen, maar ik weet zeker dat er niet echt op gelet is. Uh, het was toen nog heel normaal. Was, uh, de regel was, als het klotst, gaat het naar de Diemerzeedijk. En als het niet klotst, gaat het hier naartoe. En op de Diemerzeedijk staan ze nu dan aan de fik. Het is wel ironisch dat ik nu ook wethouder in Diemen ben... waar nog uh, veel herinneringen zijn aan de wassen die je binnen moest halen als... Uh de Milieudienst weer eens uh, het gif had aangestoken. Ja. Waarom hebt u als wethouder in Amsterdam bedacht dat, dat het hier uh, allemaal uh, ja, op een andere manier uh, aangepakt moest worden? Dat de gif wel kon blijven liggen, maar dat er een laag overheen kon. Was dat een financiële kwestie of een andere kwestie? Nou, het, was, het was vooral financieel. Uh, de volgende meer was, de, nou ja, wat we zeggen allemaal, de zwaarste vuilde plek van Nederland. Er waren heel veel bodemsaneringen. En Amsterdam had ook veel saneringen binnen steeds, de oude gasfabrieken. Uh, en die waren belangrijk om daar woningen op te kunnen bouwen. Dus dit stond altijd een beetje achteraan uh, de prioriteitenlijst. Omdat het ook zo verschrikkelijk veel was. En, en ver buiten de stad. Ja, uh, Amsterdam, zoals iedereen, ligt zijn troep aan de, aan de uiterste grens. Uh, kijk maar waar de kerncentrales staan van de verschillende landen. Nou, de vuilnisbeelden lagen ook aan de grens. Maar op een bepaald moment kwam uh, directeur Kleij van de Milieudienst bij mij en zei... er is een kans op een nieuwe techniek voor bodemsanering. Uh, we zijn ooit begonnen met alles weggraven. Dat is helemaal onbetaalbaar, Utrecht Giftspark. Toen ze zich damwanden eromheen en dan grondpeil controleren zodat het niet weg kan dobberen. En toen zeiden ze, ja maar die damwanden zijn eigenlijk overbodig. Want als we het grondwaterpeil verlagen door de folie op te leggen, eh, dan loopt het grondwater er naartoe in plaats van er vandaan. En dan hoef je geen damwanden te slaan. En toen heb ik gezegd, ik vind het prima, maar ik doe het alleen als de bewoners van Broek en Waterland overtuigd zijn van het feit dat dat dan ook veilig is. Jullie waren overtuigd? Nou, dat heeft wel even weet. geduurd. <laughs> nou, als je twintig jaar lang het gevoel hebt dat je bij de neus wordt genomen... en dan opeens een wethouder langskomt die zegt... Van, nou, we hebben een heel ander plan, kost dat gewoon wel even tijd. U wijst, wat zit u? Oh. De konijnen zijn er nog. Draait u even om naar de ja. zon toe. Uh, dit is het dan geworden, niet meer bij de neus uh, genomen. Savas, water is er, daar komt riet op. Dat riet wordt uiteindelijk, uh, gaat uiteindelijk in het water liggen... en dan wordt het uiteindelijk weer, uh, weer veen. Gaat u hier uh, skaten, fietsen? Nou, ik ben zelf een wandelaar. En ik heb al geconstateerd dat zoals gebruikelijk eh, niet overal het wandelpad naast het fietspad is gelegd. Maar dat is hier toch heel mooi dat je hier goed kan komen. Ik, ja, ik vind zelf wat toen ook eh, afgesproken is van eh, we maken het veilig. We zorgen dat het eeuwigdurend gecontroleerd wordt dat het veilig is. En we maken het weer toegankelijk, maar niet te heftig. Eh, de broekers wilden geen de printpark om de hoek toen we op dat er recreatie mogelijk zou worden, kregen we ook wat paniek. Uh, maar dit is recreatie, heb ik de indruk... die heel acceptabel is uh, voor de broekers. Uh, en het is natuurlijk ook natuur, ja, voor de natuur heel interessant. We gaan ja. hier Veen terugbrengen. Ja, en en, zo... en de, de vraag was of we er zelf doorheen ging wandelen? Ik denk dat ik er wel doorheen ga wandelen, <laughs> absoluut. Uh, ik ben een grote wandelaar en het is weer een gebied erbij... Uh, waar ik nog nooit geweest ben, tenminste op deze manier. We hebben wel uh, samen op de belt ja. gestaan... en ook uh, door de prachtige natuur gewandeld die hier ontstaan was. Want als de mens ergens niet kan komen, dan wordt het mooi... Het uh, dus was wel ironisch dat we eerst heel veel natuur moesten opruimen... om vervolgens een nieuwe natuur terug te brengen. Maar dat is een beetje Nederland. Ja, dat is een beetje Nederland. En uh, nou ja, als we de hek omheen waren blijven staan... dan was het misschien nog mooier geworden. Maar nu, als het zand uh, groen wordt... als uh, in het water uh, de rietkragen omhoog komen... en als het veen van vroeger uh, weer terugkomt, wie weet... Maar de zon doet ook al veel hè Marcel. Ja, precies. En dan is het vervolgens acceptabel recreëren hoorde Joris van de Kerkhof. This Jeffrey, is history the making. Jeffrey Mo in Boston 2011 with a new world record time. Oh my god. 20301 20301, 2 0, 3, 0, 1. Twee uur, 3 minuten en 1 seconde. Dat is de tijd die de Keniaan Jeffrey Mutai gisteren op de marathon van Boston liep. Het is de snelste tijd ooit ter wereld, maar toch wordt het niet erkend als nieuw wereldrecord. Daarover praten we met Martin Tenkaten, oud marathonloper. Meneer ja, Tenkaten, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het geen officieel wereldrecord? Kunt u dat uitleggen? Nou, de Internationale Athletiek Federatie uh, erkent pas sinds uh, 2004 tot 2005 uh, echt wereldrecords. Daarvoor werd er gesproken over uh, wereldbestijden. Nou goed, die konden overal uh, worden gelopen. Maar toen was toch de conclusie dat uh, ja, de, de omstandigheden overal zo verschillend waren. En dan heb je het over uh, ja, het ene parcours wat, wat uh, afloopt, het andere parcours wat, wat heuvel oploopt, uh, de windomstandigheden. Uh, Hebben ze regels gesteld? En uh, nou, een van de regels is uh, dat een, uh, tussen stad en finishpunt dat mag niet al te veel van elkaar liggen. Dus dan uh, voorkom je de, ja, de toestanden met uh, de wind zoals dat gisteren was. En de tweede regel is ook dat het uh, hoogteverschil tussen start en finish uh, niet meer mag zijn dan uh, volgens mij 42 meter. Okay. En, ook, en ook dat is in Boston is volgens mij het hoogteverschil uh, ruim 130 meter. En start en finish dus het is echt een punt-op-punt punt, uh, parcours uh, waarbij ze gisteren ja, de unieke omstandigheid hadden dat ze de hele weg uh, de storm in de rug hadden. Ja, en heeft Boston dan een probleem als marathonparcours? Want er is dan een wereldtijd gelopen, maar ja, die telt niet. Nee, nou die telt niet. Ik bedoel, die, die zal wel de boeken ingaan als de, de snelste marathon die ooit is gelopen. Kijk, uh, Londen heeft dat uh, probleem uh, ook een klein beetje. Daar heb je wat minder met hoogteverschil te maken. Maar dat is ook een punt-op-punt -punt parcours. En uh, ja, op die manier uh, ja, ze, ze zijn die regels eigenlijk al aan banden gelegd. Uh, we hebben in Europa volgens mij in Lissabon ook een halve marathon, waar ook heel veel hoogteverschil is. En uh, ja, dan is, dat, dat is geen kunst om daar natuurlijk een record te lopen. Dus Jeffrey Moutai, meneer Tengate, wist waar hij aan toe was. Of voelt hij zich nu toch achteraf ouderwetse uh, gepakt. Ik denk dat Jeffrey Mutai heel goed wist waar hij aan toe was. Zijn uh, Nederlandse manager, uh, Gerard van Veen, uh, die is ook uh, niet uh, de domste... dus die wist ook precies wat, uh, ja, wat de regels waren. Maar er zullen ongetwijfeld uh, hele goede afspraken zijn gemaakt... over uh, bonussen die uh, Mutai daar uh, kon verdienen. En uh, ik denk uh, dat je daar geen medelijden mee uh, hoeft te ja. hebben. Dus al een ruime bonus hebben gestaan voor een ja. tijd onder de twee uur vier. Nou is dat wereldrecord van uh, Heile Gerber Selassie... die Ethiopië uh, blijven staan uh, sinds dit weekend. staat staat uh, alweer drie. Ja, waarom is dat de afgelopen jaren niet verbeterd? Nou, je ziet heel veel uh, in de marathon dat er ja, één superatleet vaak is die dan even de nieuwe grens zet. Nou, dat is Haile uh, Gebrselassie geweest die dat een paar keer uh, heeft verbeterd. En nu zie je een hele serie Kenianen en ook Ethiopiërs en andere Oost-Afrikanen die uh, daar steeds dichter in de buurt komen... Uh, in Rotterdam, waren een aantal uh, jongens uh, in de 2 uur 4 liepen. Zelfs een uh, wat kleinere marathon afgelopen weekend in Enschede waren. Heel erg hard werd gelopen. Uh, Londen afgelopen weekend. Dus ik denk dat het nu, en dat zei Joost Hermes gisteren ook naar Boston. Van uh, nu komen uh, heel serie jongens. Uh, die komen dicht in de buurt van Evers Lassie. En dan nu zal het niet zo lang meer duren of dat uh, wereldrecord uh, zal er een keer aangaan. Nou, dat is een mooi moment Olympische Spelen 2012 in Londen. Is dat de gelegenheid daarvoor of zijn de omstandigheden da daar niet naar? Ja, nou, de, de, de meeste marathons en beeldrecords die worden gelopen, dat is vaak het voor- en najaar. Omdat de weersomstandigheden dan wat beter is. Uh, en ik verwacht eerlijk gezegd dat uh, Berlijn dit jaar in het najaar, eind september... Uh, dat dat wel eens een gelegenheid kon zijn dat uh -huh. het uh, beeldrecord eraan gaat. Nou, Dan gaan wij dat volgen. En dan kijken we naar Berlijn. Marti Ten Katen uit Marathon lopen. Hartelijk dank voor uw uitleg.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 Het is daarom belangrijk dat u het tijdig meldt aan de sociale verzekeringsbank. Voorkom problemen en kijk op Weethoehetzit.nl. Ook voor andere regels over uw AOV-pensioen. Radio 1: Het NOS-journaal. Meer demonstraties tegen president Syrië en NAVO en VN bezorgd over Misrata. Het is 1 over half 9. Goedemorgen, ik ben Lieslo Thomassen. Duizenden Syrische betogers hebben gedemonstreerd in Homs, de derde stad van het land. Ze hielden het belangrijkste plein van het centrum bezet... en zeiden dat ze pas zouden weggaan als president Assad aftreedt. Vannacht werden de betogers aangevallen door Syrische regeringstroepen. Of er nog steeds betogers op het plein zijn, is niet duidelijk. Correspondent Nicole de Lefevre. Wat je wel hoort is dat Homs eigenlijk vanaf uh, gisteren, eergisteren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 actief die burgers beschieten vanaf de minaretten van moskeeën zegt de Canadese bevelhebber Bouchard van de NAVO-operatie in Libië. Hij maakt zich grote zorgen over het lot van de inwoners van Misrata. Ook de humanitair coördinator van de VN, Amos, is bezorgd. Volgens haar wachten duizenden mensen op evacuatie en medische hulp. Er is ook een gebrek aan water en veel mensen zitten zonder stroom. De VN wil graag hulp bieden in Misrata, zegt Amos. We urgently want to get in there to get some kind of sense of what is going on on. I spoke to the Libyan government in Tripoli over this. They have said dat they will give security guarantees to enable us to go in. We will do our very best. Volgens een ziekenhuisarts zijn in de strijd in Misrata al duizend mensen om het leven gekomen.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 Bij een tankstation langs de A16 bij Dordrecht is gisteravond een vrouw doodgereden. Ze werd na het tanken geraakt door een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur reed na de aanrijding door. De vrouw overleed vrijwel meteen. De politie zoekt getuigen en bekijkt camerabeelden.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 meer dan 40 vissoorten dreigen de komende jaren te verdwijnen uit de Middellandse Zee. Blijkt uit onderzoek van een internationaal natuurinstituut. Behalve vervuiling is ook aantasting van de leefomgeving een oorzaak voor het uitsterven van vissoorten. Het komt onder meer door het gebruik van sleepnetten. die allerlei vissoorten tegelijk vangen. waardoor het leven op de bodem van de zee wordt vernietigd. En het Britse restaurantmagazine heeft prijzen uitgereikt. voor de beste restaurants van de wereld. Dat gebeurde in Guildhall in Londen. The San Pellegrino World's best restaurant 2011 is Noma! Rene <laughs> Rizzetti and the team congratulations once again! It's the entire package from its ingredient ingenuity to flawless execution that makes it a beacon of excellence. Noma really is the number one restaurant in the world! Noma, ladies and gentlemen! De Deense Noma dus uit Kopenhagen vond vorig jaar ook al, dit restaurant. In de top 50 staan twee Nederlandse restaurants. Oud-Sluis op plaats 17, de Libraïe uit Zwolle op plaats 46. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het zonnige en droge voorjaarsweer lijkt niet te stuiten. En de komende dagen mag ik dan ook prachtig weer verwachten. Vandaag een stralende dag met nauwelijks bewolking en veel zonneschijn. De temperatuur stijgt naar 19 of 20 graden aan zee en 22 tot 24 graden in het binnenland. Er staat een zwakke tot overwegend matige zuidoostenwind. En in de middag kunnen de kustgebieden te maken krijgen met een wind van zee.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 Ah, verkeersinformatie verkeersinformatie. Op veel wegen is het een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. In totaal staat er nu zo'n 270 kilometer file. Uh, dit, zijn de meeste, dit zijn de zaken die het meest opvallen. De A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Buiten-Oost... zes kilometer door een ongeluk. Verkeer moet er nog steeds over de vluchtstrook. En de A7 vanuit Zaandam naar Horen, dus tegen de drukte in... staat tussen Permanent-Noord en Avenhoorn 3 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht...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 Morgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Gaan naar Groot-Brittannië. Daar is de campagne voor het referendum over het kiesstelsel flink op stoom gekomen. Op 5 mei mogen de Britten zeggen of ze wel of niet instemmen... met aanpassing van het huidige districtenstelsel. Het referendum was een van de voorwaarden voor de Liberal Democrats... om in de regering met de Tories te stappen. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, ja, dat moet toch een ongewone campagne zijn? Twee coalitiepartijen die elkaar nu in regeringstijd moeten bevechten. Ja, They agree to disagree. Ze zijn het met elkaar eens om het dus oneens te zijn. Uh, naar buiten toe zeggen zowel de conservatieven als uh, liberaaldemocraten dat dit referendum ja, geen invloed heeft op hun banden van de coalitie. Maar ja, het referendum uh, van het kiesstelsel over dit kiesstelsel was toch wel een van de kroonjuwelen van de liberaaldemocraten. Ja, en als ze dit verliezen kun je echt gaan afvragen waarom ze überhaupt nog in de coalitie zitten. En die vraag zal ongetwijfeld gesteld worden... binnen de partij van Nick Klek, als het zover is. Dan kan ik mij voorstellen, uh, Arjan, dat er hard campagne wordt gevoerd. Nu wel, maar dat was niet de bedoeling. Afgesproken was om een hele beleefde campagne te voeren op inhoud. Maar ja, je ziet nu al dat de campagne uh, soms flink uit de bocht vliegt. Uh, de conservatieve minister van Financiën bijvoorbeeld... die afgelopen weekend beweerde dat de ja-campagne gefinancierd werd... door een bedrijf dat financieel feit zou hebben van een hervorming van het kiesstelsel. Dan had je weer woedende liberaal-democraten in de gordijnen. Die zeiden dat de ministers leugens verspreiden. Ja, en zo wordt er stiekem dus uh, gewoon met mottig naar elkaar gegooid. Waar gaat het om? Wat, wat is de grootste verandering waarover de Britten moeten beslissen? Nou, nu nog hebben de Britten een uh, districtenstelsel. Elk district staat dan voor een zetel in het lagerhuis. En dat werkt nu uh, volgens een heel simpel principe. De kandidaat in dat kiesdistrict met de meeste stemmen, die krijgt de zetel. Dus die hoeft niet meer dan 50 van de stemmen te halen. Zo kan het dus ook gebeuren dat een partij met 35% van de stemmen landelijk een ruime meerderheid in zetels krijgt in, uh, in, in het lagerhuis. De tegenstanders van het stelsel zeggen. ja, dat is niet eerlijk, dat is niet representatief. En daarom willen ze het zogeheten Alternative Vote Systeem. Dat is ook nog een districtenstelsel. Maar je moet dan wel meer dan 50% van de stemmen halen om de zetel te winnen. Nou, om dat te bewerkstelligen kun je nu voorkeuren geven aan de kandidaten. Eerste voorkeur, tweede voorkeur, derde voorkeur enzovoort. Nou, de eerste, bij de eerste telronde worden alleen de eerste voorkeurstemmen geteld. Als niemand dan 50% heeft gehaald, valt de laatste kandidaat af... en de tweede voorkeurstemmen worden dan verdeeld. En uh, dan gaan ze net zo lang door totdat iemand die drempel van 50% heeft gehaald. Hmm. Zijn er al peilingen die aangeven waar het heen zal gaan? Ja, tot een paar maanden geleden was het jaarkamp nog uh, uh, aan, uh, die had een voorsprong. Maar je ziet de afgelopen maanden dat de tegenstanders van de hervorming steeds meer steun krijgen. Volgens de laatste peiling is 44% tegen en 30% voor een hervorming van het kiesstelsel. Goed. We wachten dat uh, allemaal rustig af. Correspondent Arjen van der Horst op 5 mei mogen de Britten dus uh, zeggen... of ze wel of niet instemmen met die aanpassing van het stelsel. Het is tien over half negen. Ze zijn voor strengere regels bij het toekennen van seizoensarbeiders uit Oost-Europa. Maar minister Kamp van Sociale Zaken loopt nu nog wel wat te hard van stapel... vinden VVD, CDA en ChristenUnie. Partijen willen dat de minister met de hand over het hart strijkt... omdat anders oogsten verloren dreigen te gaan.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 En zo dadelijk een kleine kinderüberraschung. De bedenker van dit verrassingsei is overleden. We spreken straks over leven en werk van Pietro Ferrero is gewoon naar de verkeersinformatie, Dennis mooi. Er staan 60 files nu. 255 kilometer als je dat bij elkaar optelt. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Dat komt onder andere door een aantal ongelukken. Zo staat op de A6 Emmeloord-Muiden. Vijf kilometer nu. Tussen Lelystad-Noord en Almere-Buiten-Oost. De weg is zojuist vrijgegeven. En een ongeluk op de A7 vanuit Zaandam in de richting van de Afsluitdijk. Tussen Purmeren-Noord en de afrit Avenhoorn. Vier kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Het is erg druk op de a 48 50 in beide richtingen bij Tilburg. En tot slot op de A59 vanuit Zierikzee in de Sirixeen, richting van Os. Daar staat tussen Terheide en Knoopend Hooipolder 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is de zwaarst beveiligde gevangenis van de Verenigde Staten. De staatsgevangenis in Angola, Louisiana. De meeste gedetineerden hebben daar levenslang en ze zullen hoogstwaarschijnlijk hun hele leven dan in deze gevangenis moeten sluiten. Maar twee keer per jaar hebben ze even contact met de buitenwereld als ze zich uitleven op hun eigen Angola Rodeo, de wildest show of the South. Jacqueline Ekman was een van de 10.000 bezoekers.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 Dat is wat het just Het is day een be free. Hier achter het hek staan alle gevangenen die zo meteen de stieren gaan bereiden en de paarden. Hi, how are you? All right, how you doing? My name is Donald Cousin and I'm from Winfield, Louisiana. And what's your age? I'll be 45 on the 23rd of this month, next Saturday. What are you in for? I'm in for murder, first degree murder. Stadion is Zoals uitverkocht, zo lijkt het. De laatste mensen lopen nog naar binnen. Het publiek vindt het prachtig. Dit onderdeel heet een bareback. Het is de bedoeling dat de gevangenen zo lang mogelijk op het paard blijven zitten zonder zadel. Nog een wild paard. de acht seconden heeft deze wel volgehouden, hij loopt tevreden terug. Naar waar de andere gevangenen zitten. My five. Ja, die is binnen. Nou, deze gevangenen heeft het er niet zo goed vanaf gebracht. Die blijft liggen. En uh, links bij de uitgang staat een ambulance te wachten voor als het echt misgaat. Uh, deze man hebben natuurlijk helemaal geen ervaring met uh, rodeo rijden. Eén, twee keer per jaar. Hooguit. En daar blijft het ook bij.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 Jacqueline was dat. Um, wij gaan door naar Misrata. Het is twaalf minuten voor negen. De Libische stad is namelijk al weken het toneel van zware gevechten. tussen de troepen van Gaddafi en de Libische opstandelingen. Het Libische leger bestookt de stad onder meer met zware clusterbommen. Volgens sommige bronnen zijn bij de strijd om Misrata al duizend mensen omgekomen. Met groeiende bezorgdheid kijkt de wereld naar Misrata. Maar wat daar precies gebeurt is moeilijk te zeggen. Valerie Amos, humanitair coördinator van de Verenigde Naties, vertelt welke berichten over Misrata de VN bereiken. Not only are there thousands of people who are waiting to be evacuated, uh, but there are thousands of people who are in desperate need of medical attention, uh, sanitation is a problem, water is a problem, uh, they're cut off from electricity. Duizenden mensen wachten op evacuatie en nog eens duizend wachten op medische hulp, water en elektriciteit. Om deze hulp te kunnen bieden wil de VN zo snel mogelijk toegang krijgen tot Misrata. We urgently want to get in there to get some kind of sense of what is going on. I spoke to the Libyan government in Tripoli uh, about this. Uh, they have said that uh, they will give us security guarantees to enable us uh, to go in. We will do our very best. Emos heeft met de Libische regering gesproken... en die hebben ingestemd met de komst van de humanitaire missie. Een staakt het vuren om het werk mogelijk te maken wilden ze niet beloven. Nieuwszender Al Jazeera ging al mee op een boot uit Malta... met spullen voor de inwoners van Misrata. De boot komt s'nachts aan in de stad, onder toeziend oog van de NAVO. De enige mogelijkheid om de stad in te komen of te verlaten is via de zee. In de stad wordt nog te heftig gevochten. De gewonden zijn te vinden in een kleine kliniek in de stad. Het grote ziekenhuis is drie weken geleden vernietigd. Deze woordvoerder van de kliniek is gestopt met het tellen van het aantal gewonden dat binnenkomt. Niet alleen strijders, maar ook kinderen worden binnengebracht. Dit meisje speelde in de tuin toen het huis geraakt werd door een raket. Een arts vertelt dat ze de de ene dag wel genoeg medische spullen hebben, de andere dag niet. Medische hulp van organisaties uit het buitenland zijn dan ook zeer welkom. Deze Britse arts vertrekt binnenkort naar Misrata. Hij vertelt waarom. Dat somebody with expertise could go there and helpen. Je doet it voor purely humanitarian reasons. I mean, you just hope almost that you survive it yourself. A lot of my colleagues haven't survived in the past. Je ziet het op televisie en denkt, daar moet iemand naartoe om te helpen. En dan hoop je dat je het zelf overleeft. Meer over de massale evacuaties uit misrata en de situatie, daar vindt u op onze website nos.nl. .no. Joris van de Kerkhof is de hele ochtend al in de gerenoveerde, gerestaureerde, vaten, de Volgermeerpoler. Het is nu natuur, ter recreatie, waar je alleen te voet of te fiets naartoe mag. De kroonprins, Joris, komt hij op de fiets? Die gaat... Ja, die komt, nou, die komt bij de auto, die, gaat, die zet zijn auto neer bij een groot witte tent. Daar eh, wordt al het feestelijks gedaan en dan loopt hij spontaan in alle rust. Zoals Hans van der Paul, gemeentelijk projectleider Meerpolder nu ook doet, naar een beeldje. En dat beeldje wordt, wordt dan onthuld. U was nog even wat dingen aan de kant aan het neerleggen, zodat hij spontaan u tijdens dat wandelingetje dingen kan laten zien? Ja, precies. Heel spontaan. Ja, je moet alles voorbereiden. Maar het is natuurlijk leuk om, uh, om alvast wat stukken veen te laten zien. Om een beetje een idee te geven wat we straks uh, hopen te gaan aantreffen... op ja. de volgende meerpolder. De polder was veen en moet weer veen worden. En dat is bedacht. Het gif wordt bedekt. Dat is hier nu aan de onderkant. Dat is er nog wel. Maar dat kan niet echt meer naar boven komen. En boven het gif moet dan weer veen gaan groeien. En wordt het dan ook weer gebruikt voor de verwarming hier? Nou, dat zal wel meevallen. Overigens, het is geen heilig moeten. Hè? Het is meer een, een soort ideaalbeeld en streven... wat mooi meegenomen zou zijn. Maar ook zonder veen blijft het hier een prachtig en veilig gebied. Hoe lang hebt u hier gewerkt? Tien jaar. En hoe lang gaat hij hier nog werken? Uh, twee weken. Ja, mist Jammer. u het nu al? Ja, ja dit, is, dit, dit gaat vreselijk, uh, vreselijk veel pijn doen. Ja, ik ga dit heel erg missen. Ja. Tien jaar lang ook met de omgeving hier, met Goof, uh, alle, alle mensen die hierbij betrokken zijn. Fantastische tijd. Ja, Goof van het actiecomité. Um, er was hier een kleurtje, een ander kleurtje ja, in het water. Waar ja, is dat? Uh, daar kloppen we even naartoe, want dat is helemaal niet een goed kleurtje. En, uh, we hebben net gehoord van iemand die hier werkt dat dat uh, benzene is. Wat daar gewoon uh, uitloopt. En daar gaan we nog wel even met Hans over hebben. Van, Hans, wat is dit? Oh, dat is voor mij nieuw, want dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Nee. Uh dat er hier nog vervuiling uitloopt. Nee, nee die, die jongen die zei van ja, het, het perst uit, zeg maar, want we hebben geen damwand. Dus dan loopt het er gewoon uit. En we zijn net even geweest kijk, het ziet inderdaad heel erg goor uit, het slootje. Er staat wel een open verbinding met het oppervlaktewater. Okay, Overigens ja. wil ik wel zeggen, als je in de polder de Belmermeer... naar de slootjes gaat kijken, die hebben vaak dezelfde kleur. En dat is gewoon kwelwater met heel veel ijzer erin. Ja, ja. Dus daar vergissen ja. mensen zich zeg maar, nog wel. We gaan zo even kijken of het een vergissing is uh, of ja. niet. Lopen langs het rood-wit-blauwe lint wat om het beeld hangt... wat dan straks onthuld gaat worden. Ferrero Rocher. Beautiful. Excellent. Ma con Rocher c'ha proprio luziati. Ferrero Rocher. Je kunt het zich vast nog wel herinneren, die televisiereclame van Ferrero Rocher. Het chique chocolaatje in de Gouden wikkel. De naamgever, de Italiaanse chocolade Pietro Ferrero, is om het leven gekomen bij een ongeluk in Zuid-Afrika. We gaan even praten daarover met Bas Mesters in Rome, onze correspondent. was um, even voor, degene die Ferrero niet kennen, wie was deze man? Sprak hij tot de verbeelding bijvoorbeeld in Italië? Nou, zeker um, omdat het een van de meest succesvolle ondernemers van Italië is. Uit een uh, ondernemersgeslacht dat al sinds 1942 chocolade- en Nutella-achtige producten maakt. Nutella, noem ik nou, dat is het bekendste product natuurlijk. Dat werd in 1968 um, gecreëerd door hen. Maar ook Tic Tac komt van hetzelfde bedrijf, en de kinder chocolade-eitjes. Ze hebben twintig fabrieken in de hele wereld met twintigduizend werknemers. Alles is eigendom van de familie, niets is op de beurs. En inmiddels zijn zij de rijkste... De vader van deze Pietro is de rijkste man van Italië, rijker dan Berlusconi. Ja, als ik af en toe zie in Duitsland hoe vaak dat verkocht wordt... Bas, dan moeten ze wel en steenrijk zijn... Ja, dat, is, uh, dat gaat uh, boven de 10 miljard, het uh, familiekapitaal. Uh, misschien nog zo. veel meer, dat weet ik niet precies. In ieder geval de omzet van het bedrijf in één jaar is 6,6 miljard euro. Het is echt gigantisch. En het uh, opvallende is dat de hele familie zeer gereserveerd is. Nooit interviews geeft. Alleen maar met lange termijn termijnstrategieën. Geen probleem heeft met aandeelhouders die snelle resultaten willen. Omdat er geen aandeelhouders zijn. En de werknemers, zo wordt vandaag in alle kranten uitgemeten, zijn tevreden. Het is echt, het lijkt het ideaal, een, een, de oude, zeg maar, het oude Italiaanse kapitalisme van de jaren 60, 70... Toen men nog echt familiebedrijven hadden die snel groeiden. Dat lijkt nog steeds werkelijkheid te zijn in deze fabriek. En dat alles gebaseerd op um, die, die hazelnoot en op een zeer slimme, altijd zeer slimme um, uh, marketingcampagne. Hè? Zo, dat liet je net ook horen. Daar zijn ze gewoon heel erg sterk in. Ja, ja en die surprise-eitjes, dat blijft toch altijd spannend. Uh, uh, over die hazelnoot en de chocola. Uh, Pietro Ferrero. Uh, het klinkt allemaal als een droomleven. Uh, prachtig. Veel geld verdienen en dan op deze manier aan je einde komen. Wat, wat is er nou gebeurd? Het schijnt een ongeluk geweest te zijn. Nou ja, dat, dat zijn ze nog steeds aan het uitzoeken. Hij was aan het fietsen, dat was zijn grote passie. Altijd als hij vrij had, ging hij fietsen. Ook met, uh, met, met managers die met hem meereden. Hij liet zich trainen door belangrijke wielercoaches. Um, hij was in Zuid-Afrika om daar... een een nieuwe fabriek te openen en ging even fietsen... is daar van zijn fiets gevallen. Men denkt dat hij mogelijk een hartinfarct heeft gekregen. En meer weet men er niet van. Uh, maar het is duidelijk dat het een, een groot verlies is voor dit bedrijf. Hij heeft wel nog een broer die de zaak zal voortzetten. Maar um, ja, Italië op dit moment is een beetje in rouw... omdat deze um, bescheiden man, die zoveel bezat, uh, dood is gebleven. Chocolade tycoon Pietro Ferrero. Je hoorde het pas, over hem.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 We zijn allemaal reizigers. De Bob den Elprijs 2011. Vanmiddag half vier in Villa VPRO. Als ik een atlas opensla... Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Deze afspraak moet je zelf onthouden. 21 april, Secretaressendag. dag. Ga naar je Fleurobloemist of laat je boeket bezorgen via Fleurop.nl of via de nieuwe Fleurop app Fleurop. bloemen met een boodschap.